Het weer bewolkt en ook periode met zon. Later vanmiddag in het oosten en zuidoosten onweersbuien met kans op hagel. Temperatuur aan de kust 20 graden. In het binnenland wordt het 26 graden. ANWB Verkeersinformatie op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens... staat een file van 2 kilometer tussen Meersen en Knopert-Europaplein. En ook bij Amsterdam op de a 10 ringwest richting Zaanstad... voor Knopert-Koenplein 2 kilometer.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag met dit half uur een reportage. en Een gesprek over daklozen en veelal ook verslaafde Polen in Den Haag. En straks gaat Meily Vos, kandidaat-kamerlid voor de Partij van de Arbeid, in onze dagelijkse opiniegebriek. een appeltje schillen. Meilie, goedemiddag. Ik ben nog helemaal geen kandidaat-kamerlid hoor. Maar een... je had wel die ambities toch in die richting? Ja, maar dan ben je nog geen kandidaat. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar goed, goed Meily Vos in ieder geval, waar gaat dat appeltje over? Dat appeltje gaat over, ja, de eeuwige religieus-welhaast discussie over thuisbevallen versus ziekenhuisbevallen. En, ga, en dat ga ik, die discussie ga ik hebben met Rachel Verwij van de Stichting Het Ouderschap. Zij is daar voorzitter van. En zij heeft een pleidooi over uh, het behoud van het thuisbevallen. Vind ik allemaal prima, maar daar zit ook een kostenplaatje aan. En daar willen we het over hebben. Goed, dat straks. Maar eerst de Amsterdamse zedenzaak. We praten telefonisch met Richard Korver, Hij is advocaat van tientallen ouders in de rechtszaak tegen Robert M. Goedemiddag, meneer Korver. Goedemiddag. Ja, Robert M. heeft 18 jaar cel gekregen. En TBS, hoe hebben de ouders op dat vonnis gereageerd? Nou, dat vonnis kent heel veel beslissingen. En op iedere beslissing is de reactie weer wat anders. Want er waren twee verdachten die allebei straf hebben gekregen. Uh, meneer Van Al is op onderdelen vrijgesproken. En er is ook over schadevergoedingen nogal wat gezegd. Dus dat is niet zo eenduidig nee. uh, weer te geven. Nou, laten we het dan eens even in delen uiteen laten vallen. De, de, de 18 jaar cel en TBS voor Robert M, wat vinden ze daarvan? Uh, het maximum is 20 jaar. Men had natuurlijk toch liever gezien dat hij het maximum had gekregen. Aan de andere kant, de rechtbank heeft heel goed uitgelegd waarom zij een korting van 10% toepast. Die redenering is te volgen. Ik wil niet zeggen dat mijn cliënten het ermee eens zijn, maar ze begrijpen wel waarom de rechtbank deze beslissing heeft genomen. Ja, dus dat is dan Robert M. Dan de levenspartner van Robert M., Richard van O. Die ja, dat is heeft... een stuk moeilijker. Ja? Ja, die heeft een straf gekregen van 50% in vergelijking tot de eis. Uh, dus daar gaat behoorlijk wat van af. En daar hebben cliënten wel moeite mee. Ook omdat hij geen verplichte TBS krijgt uh, hierna. Dus uh, dat paart cliënten ook zorgen. En er komt bij dat de rechtbank heeft gezegd: van ja, uh, wij vinden uh, meneer Van O. medeplichtig. Omdat uh, iedere. De kans die Robert M. kreeg om een kind te misbruiken... die werd door Robert M. met beide handen aangegrepen. En dat wist meneer Van O. Eh, sinds 2006. En vervolgens om juridische redenen eh, veroordeelt de rechtbank eh, Van O. dan voor het medeplegen... Of sorry, voor het medeplichtig zijn aan mm -hmm. eh, misbruik bij eh, mensen thuis. Maar doet dat niet eh, voor het misbruik op de crash. En dat komt bij ouders die een kind hadden dat misbruikt is op de crash... natuurlijk toch ook hard aan. Ja, ja, ja. Dan het punt van de schadevergoeding noemde u net ook... Al. Is daar een bevredigende oplossing gekomen? Nou, daar is positief en negatief nieuws te melden. Het positieve nieuws is dat de rechtbank mij heeft gevolgd in mijn redenering van de immateriële schade, want die kinderen waren zo jong dat je die niet door een psychiater bijvoorbeeld kon laten onderzoeken. En ik heb toen gezegd van nou, eh, constateer dan maar dat mensenrechten zijn geschonden en dat levert wat mij betreft een directe grond op voor immateriële schadevergoeding. Dat heeft de rechtbank gevolgd. Ja. Uh, dus daar zijn wij blij mee, omdat dat ook voor andere slachtoffers een president creëert. Ja, dus dat is een uh, bevredigende oplossing dan. Dan is natuurlijk de vraag uh, of er een hoger beroep ingesteld gaat worden door ofwel de advocaten van de, van, van de verdachten ofwel door het OM, is daar al duidelijkheid over? Nou, het schijnt zo te zijn dat meneer Van O heeft uh, geroepen, en dat zijn advocaat dat ook heeft gezegd, dat hij een hoger beroep wil. Alleen meneer Van O was ook nogal boos, uh, dus, dus ik hoop dat zijn advocaten zullen zeggen, joh, laten we daar nou even een paar nachten over slapen en het nog eens rustig met elkaar bespreken, want... Mijn cliënten zouden heel graag zien dat er een punt komt achter deze ellende en dat we niet nog eens een keer uh, het hele circus overnieuw moeten gaan doen. En denken ook dat als deze verdachten daadwerkelijk spijt hebben, in ieder geval heeft Robert M. gezegd dat hij dat heeft, dat ze die spijt getrouwheid zouden kunnen geven door dat hoger beroep achterwege te laten. Ja, dus wat uw cliënten betreft zouden ze graag zien dat het nu echt voorbij is met deze uitspraak? Ja, ik denk dat, dat u mijn cliënt er eh, wat dat betreft niet blijer kunt maken dan de mededeling eh, van beide verdachten. Eh, genoeg is genoeg en we laten het hierbij. Goed, hartelijk dank. Richard Korvrijs, de advocaat van tientallen ouders in de rechtszaak tegen Robert M. Radio 1. Dit is de dag. In Den Haag en de omgeving zwerven enkele honderden daklozen vaak daklozen en vaak verslaafde Polen rond. De gemeente Den Haag wil die mensen van de straat hebben... en terug laten keren naar hun vaderland. En daarvoor is het project Perspectiva in het leven geroepen. De Polen krijgen gedurende acht weken opvang en hulp... om terugkeer mogelijk te maken. Maar de vraag is natuurlijk, werkt dat ook? Verslaggever Paul Kerpershoek was in de Polenopvang... van het Leger des Heilsen in Den Haag. <middels> Hij moet er wel zuchten, deze Poolse meneer. Laten we hem Jaromir noemen. Jaromir wordt opgevangen door het leger des Heils in Den Haag... om hem te helpen terug te gaan naar Polen. Maar wil hij dat ook? Jaromir is een bouwvakker, 50 plus. Vier maanden geleden kwam hij naar Nederland in de hoop hier in de bouw aan de slag te kunnen. Maar hij blijkt te oud. Soms heeft hij een paar dagen werk, maar dat is te weinig om woonruimte te huren. Daardoor is hij dakloos geworden en terechtgekomen in de opvang van het leger des Heils. Daar krijgt hij een duwtje in de rug om terug te keren naar zijn vaderland. mancontract. Ik denk dat eigenlijk niets uh, is. Het zijn die mensen die hier uh, daklozen en thuislozen zijn. Uh, ze zijn uh, vaak uh, verslaafd aan alcohol en ook drugs. Ze hebben geen perspectief hier. Dus uh, barca is hier om uh, die mensen te helpen. Kasja is hulpverlenster bij de Poolse organisatie Barca, die zich het lot van aan lage wal geraakte Polen, zoals Jaromir, in West-Europa aantrekt en probeert hen terug te laten keren naar hun vaderland. Ze hebben de, daar per, perspectieven, uh, ze kunnen naar uh, familie teruggaan of uh, een van onze uh, huizen in, in Polen. Hoe zijn deze mensen in deze dakloze situatie terechtgekomen? Uh, zij uh, kwam hier om te werken en geld te verdienen. Maar uh, soms ja, de oudste organisatie was niet goed. En um, tegen hen uh, zegt gezegd, Sorry, ik heb uh, geen werk meer. En ze zijn nu daklozen, want ze hebben geen geld om uh, goed te betalen en uh, zorgverzekering. En alle deze basisdingetjes in, in, in leven. Ze hebben geen held om te leven, dus ze zijn nu op straat. Ze drinken ook veel alcohol en uh, sommigen mm, uh, nemen, nemen drugs ook. Uh, we zijn hier in het uh, coachkantoor. En uh, twee coaches hebben hier uh, de diensten, zeg maar, overdag. En uh, Frans, Frans Pleizier is locatiemanager van de polenopvang van het leger des Heils in Den Haag. Nou, de mensen komen hier binnen. Zie je een soort loket, uh, de een halve deur uh, met een plankje ja. erop. Nou, en daar kunnen ze de mensen hun pasje laten zien. Zoals je ziet, de tv aan de muur. We zijn voorbereid op de Europese Kampioenschap voetbal. Die de Polen hier ook kunnen volgen, de Poolse mensen. Maar, uh, nou ja, de doucheruimte. de mensen kunnen overdag uh, en uh, s'nachts als ze binnenkomen of s'avonds gebruik maken van de douche. De toiletten. En uh, voor de rest kunnen ze hier een spelletje doen. Er staan wat spelletjes aan, uh, de, uh, laten we zeggen, in de kasten aan de muur. En, uh, nou, er kan wat gelezen worden. Er is wat Poolse uh, lectuur, dus uh, dat is allemaal aanwezig. De gemeente Den Haag financiert de Polenopvang. Want er is de gemeente veel aangelegen om daklozen uit Midden- en Oost-Europa... van de straat naar hun vaderland terug te krijgen. Sinds de start van het project, half maart, zijn acht Polen teruggekeerd. Dat zijn er niet veel. De gemeente Den Haag wil de opvang van dakloze, verslaafde Polen... acht weken bekostigen. Maar volgens Kasia is meer tijd nodig om deze mensen ervan te overtuigen... dat ze thuis in Polen beter af zijn dan dronken op straat in Nederland. We proberen deze mensen te motiveren. Ja, je moet naar Polen gaan, daar is beter voor je. Maar als na acht weken mensen zeggen nee, ze zijn terug op straat. Ja, dit is een lang proces. De hulpverleners van Barca vinden de acht weken termijn... waarbinnen duidelijk moet worden of iemand terug wil naar Polen... aan de krappe kant. Ook het leger des Heils, dat de opvang faciliteert... zou graag een wat ruimere termijn zien. Woordvoerder Femke Kemink. Het leger des Heils wil natuurlijk nooit iemand op straat zetten. Um, en tegelijkertijd is er altijd een spanningsveld... want je wil mensen ook motiveren om iets te doen aan een situatie. Voor een aantal van deze mensen geldt dat als ze in Polen zouden zijn... zouden ze ook dakloos zijn... En uh, ze hopen hier in Nederland vaak toch nog aan het werk te komen. En uh, ik ben heel blij dat Barca hun wil uh, motiveren om ja, hun werkelijke situatie in te zien. Als mensen na acht weken niet terug gaan naar Polen, wat gebeurt er dan met ze? Dan zou de uiterste consequentie zijn dat we ze op straat zouden moeten zetten. En uh, daar zullen we dan intern nog eens even ons goed op gaan beraden. En of dan je dat met... ook echt gaan doen? Ja, en met de gemeente overleggen wat we daarin dan willen betekenen. En of dat er misschien andere mogelijkheden zijn. Wat we op dit moment bijvoorbeeld doen, is dat we in het weekend met een soepbus rijden. Dat we op die manier proberen mensen toch nog wat te ondersteunen, die dakloos zijn. En daar komen ook met name mensen uit de zogenaamde moelanden, Midden- en Oost-Europese landen, op af. Um, het is altijd een spanningsveld. Het is gewoon dat het is pink de kraai, ja. Het Jaromir, de dak- en werkloze Poolse bouwvakker... vindt, ondanks alles, Nederland een mooi land. Poolse arbeiders zouden veel voor Nederland kunnen betekenen. Net als de Poolse soldaten die een aandeel hadden... in de bevrijding van Nederland van Hitler-Duitsland. En Jaromir is tot veel bereid. Maar toch zou het voor hem het beste zijn... als hij zijn oude dag in zijn eigen vaderland zou gaan doorbrengen. Maar wil hij ook terug? Nee, willen. Het antwoord is een luid en duidelijk nee. Jaromir wil beslist niet terug. Maar hij mag hier maar acht weken gebruik maken van de opvang en dan? Preid de handen uiteen in een wanhopig gebaar, ik weet het echt niet. Meegeluisterd heeft wethouder Marnis Noorder van de gemeente Den Haag. Goedemiddag meneer Noorder. Goedemiddag. Ja, Die acht weken die is uitgetrokken om de Polen terug te krijgen naar Polen. Die lijken niet altijd voldoende. Eh, tekort, wat is uw reactie daarop? Nou, we moeten natuurlijk nog zien of het tekort is. Hè? We zijn net begonnen met deze proef vanaf half maart. Dus we zijn nu net uh, twee uh, maanden bezig. En uh, ja, het, zijn, uh, het is niet makkelijk om, om in totaal in 150, 200 mensen hier uh, in Den Haag... Uh, zo ver te krijgen dat ze ofwel hun leven oppakken hier... Ja, ofwel als je hier geen toekomst hebt, je leven oppakt in Polen. Ja, nou het... maar uiteindelijk moet het wel, ook wel duidelijk zijn dat uh, voor de mensen zelf, maar ook voor de bewoners, dat ja, zwerven is, is voor, voor niemand een situatie waar je voor kiest. Uh, iedereen uh, zal zeggen van, ja, dat was nou niet de droom van mijn leven om, uh, om een dakloos bestaan te krijgen. Uh, uh, en ik denk dat we de mensen er ook van moeten overtuigen van, uh, meneer, mevrouw, uh, uh, kom op, u, u kunt hier niet dakloos blijven leven van niks en van de alcohol eigenlijk verder, steeds verder wegglijden en wegzakken. U, u moet een beslissing nemen, ofwel u bouwt het hierop met werk en, ja. en, en omgeving, et cetera... ofwel u gaat terug en bouwt het in Polen ja. verder op. Nou is de club die, die dat gaat proberen, of die dat aan het proberen is... die zegt, nou dat, dat willen we ook doen en dan zijn we ook mee bezig... maar dan hebben we meer tijd en meer geld nodig. Uh, is dat voor u een optie? Nou, ik zou zeggen, we zijn net begonnen. Laten dus we nou vindt het een kijken. beetje te prematuur, deze Ja, compuzie. kijk, ze zijn net acht weken bezig. Uh, ze zijn nog bezig met het opbouw van hun netwerk. Ik hoorde in de reportage ook dat ze met de soepbus uh, actief zijn. Dat, dat is ook zo, ze is ook in overleg met mij gegaan. En de soepbus, ja, dat klinkt uh, misschien, misschien gek... maar voor heel veel mensen is dat een manier om dan uiteraard gratis eten te krijgen. Maar voor Barca is dat een m manier om met ze in contact te komen... Mm. Het gesprek aan te gaan van, goh, waarom bent u hier? Kunt u zelf geen eten betalen? Waar slaapt u vannacht? Ja. Uh, wat, wat had u uh, gedacht toen u hier kwam? Waar wilt u naartoe? Uh, ze heeft u ook familieleden, etcetera. komt u een keer bij ons langs. En op die manier uh, legt ze contact. En dat, dat doen ze volgens mij goed, alleen ze zijn nog in een soort inwerkperiode. Ja, en dan uh, is het uiteindelijk de bedoeling dat de mensen ofwel uh, terug naar hun, hun land... waar ze vandaan kwamen, hè, met contact met familie... Met vrienden, uh, soms ook met artsen daar, uh, sociale omgeving. Uh, en daar weer een bestaan opbouwen wat ze ook hadden. Ja. Ja, ofwel, of, hier, uh, of hier aan de slag, wat u net ook al zei. Nou, nou is het, als je goed luistert naar die polen, zeggen ze zelf... ja, we willen eigenlijk liever hier blijven. Is het niet veel aantrekkelijker om hier te blijven? Is het hier niet gewoon prettiger dan in Polen? Ik denk dat het voor sommige mensen ook een droom is. hoor. Want op het moment dat ze uh, dromen van hier zijn... Uh, dan, dan, dan dromen ze dat altijd inclusief een huis en een baan. Hm. En die meneer, die, die 50-plus uh, uh, bouwvakker... ja, op dit moment is de bouw natuurlijk ontzettend moeilijk in heel Nederland. Er worden heel weinig woningen gebouwd. Dus ik kan me voorstellen dat het echt moeilijk is voor hem om een baan te krijgen. Dan moet je ofwel zeggen van ik ga uh, richting de kassen uh, tomaten plukken of wat dan ook... Uh, ofwel, als je echt bouwvakker wil, wil zijn, als dus dat het beroep is, dat lukt nu niet. Uh, dus, dus maak dan ook je mind op wat je wil. En uh, een ideaalbeeld hebben van ik wil in Nederland blijven. Maar ondertussen geen baan, geen geld, geen huis, geen toekomst, geen taalkennis... Ja, dat, dat past dat werkt ook niet, niet bij elkaar. En u zegt, dit perspe dit, deze perspectieven zijn nu nog maar net bezig. Ik vind het te vroeg om nu al te concluderen dat het niet werkt. Ze moeten gewoon doorgaan met hun werk. En dan op een later tijdstip dan evalueren we dat gewoon weer. Nou, dat. En uh, uh, ik denk, uh, kijk, het is niet makkelijk hoor. Dat werd ook door die mevrouw van Legendes Heils aangegeven. Die zegt, ja, het is ook moeilijk. Het is ook moeilijk. Het gaat om mensen. Uh, en het is heel moeilijk voor hen om ze back on track te krijgen, uh, maar zowel voor de mensen zelf, voor de zwervers, de daklozen, maar ook voor de omgeving, de mensen die overlast veroorzaken, ja, is het wel een kwestie van doorgaan, doorpakken. En ik denk niet dat de, dat de oplossing van, nou, neem, neem er een paar extra weken voor, dat dat zeg maar ultieme oplossing is. Oké. Okay. Ja. Uh, mensen moeten ook zeg maar, in korte tijd uiteindelijk uh, ja, toch een aantal conclusies trekken voor zichzelf. Goed. Helder, Marlis Noorder, wethouder van de gemeente Den Haag. Dank u wel. Graag gedaan. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is uh, oud Tweede Kamerlid en wellicht ook weer aankomend pvda kamerlid Misschien, misschien. Bij vos. En we gaan het hebben over zo'n heerlijk vrouwenonderwerp. Ja. Bevallen. Ja. Wat is, er met, wat is er met bevallen aan de hand? Nou, daar woedt uh, al jaren een religieuze strijd... tussen de voorstanders van thuisbevallen... en de voorstanders van het ziekenhuisbevallen. Het is echt fascinerend hoor, hoe dat uh, gaat. Ehm... <laughs> um, en uh, nou had een, een journalist had laatst een artikel over haar vreselijke ervaringen... met uh, de verloskundige, die vond dat ze eigenlijk thuis moest bevallen. En uh, daar kwam dus de thuisbevalvoorstanders, die werden daar weer boos over... omdat het weer allemaal anekdotisch was en het is echt niet onveiliger. Nou, mensen die een beetje deze discussie kennen... weten hoe religieus en fanatiek hij wordt gevoerd... Um, we gaan het vandaag een beetje zakelijk hebben over uh, tafel. Proberen, proberen, proberen. Ja, nee, graag, graag. Okay. Ik, ik zal even zeggen wel waar ik sta. Ja. Um, ik ben uh, uh, ontzettend dankbaar dat ik in het ziekenhuis kan bevallen. Dat mensen dat kunnen. Ik ben ontzettend dankbaar voor pijnbestrijding. Ik ben ook heel dankbaar dat de keizersnede een soort van standaardoperatie is geworden. Gewoon als langlevende vooruitgang. Ja, en ik zit hier bij de EO. Maar um, uh, in genesis dus wordt op een gegeven moment <lacht> tegen Eva gezegd van, uh, dat ze gestraft wordt met veel pijn tijdens de bevalling, omdat ze dus het appel gegeten had. We hebben we appeltje. hier een Ja, ja. ja. Um, en volgens mij met die pijnbestrijding nu hebben we gewoon genesis is gewoon, uh, gewoon voorbij. Ik ben er echt heel dankbaar over. Dus, dus daar sta ik. ik ja. ben Maar tegelijkertijd, hè, net als met andere religies, ik vind prima dat de mensen uh, graag thuis bevallen en mag ook best blijven bestaan van mij als ik het maar niet hoef. Okay. Dus uh, daar sta ik. Vraag over wij, hebben wij aan de lijn. Ja. Goedemiddag, oh, mevrouw wij U bent, uh, laten we maar even voor de duidelijkheid zeggen, voorstander van thuis bevallen. Hè? Nou, ik ben er een enorme voorstander van dat in Nederland die mogelijkheid bestaat. Oké. Okay. Um, en uh, ja, wat je ziet op dit moment is dat de thuisbevalling steeds verder gemarginaliseerd wordt, dat die verdwijnt. Er uh, is een enorme afname in het aantal thuisbevallingen over de afgelopen jaren. Dat heeft allerlei oorzaken, maar dat heeft niet de oorzaak dat vrouwen het niet meer willen. Goed. Ja, dat is eigenlijk, ja, ja. ik vind dat daar een discussie over voor Oké, okay, ja, zijn de standpunten helder? Ga u gaan? Ja. Nou ja, u, heeft dus, uh, u bent voorzitter van Het Ouderschap. Dat is een website Klop. die mensen voorlegt over wat het betekent. Een hartstikke leuke website. Daar staat ook een petitie op. En dat voor het behoud van de keuzevrijheid, thuis bevallen of niet. Precies. Uh, maar een van de dingen, een van de redenen waarom dus dat in het gedrang komt, is omdat uh, gespecialiseerde ziekenhuizen, waar dus 24 uur uh, lang. Uh, mensen klaarstaan om een eventuele bevalling te begeleiden... dat zal gaan ja. sluiten, bijvoorbeeld in, in, in, in uh, lichtbevolkte gebieden. Nou, waar vroeger, ja. Het argument zat van thuisbevalling is even veilig uh, als in het ziekenhuis bevallen. Ja. Weet we weten allemaal nog niet, maar goed, ik ga ervan uit als u dat zegt... Um, maar het in stand houden van die gespecialiseerde centra, waar na 24 uur per dag gynaecoloog en dergelijke klaar zijn, dat kost veel geld. En nu, he, om de zorg betaalbaar te houden, gaan mensen specialiseren. Dus niet meer overal uh, dat je behandeld kan worden voor kanker, maar gewoon in twee cent. Dat kan, omdat Nederland een klein land is en de afstanden zijn relatief ja. kort. Um, en ik denk dan, he, nog nogmaals, ben, uh, het mag allemaal voor mij naast elkaar bestaan, maar als er een keuzes gemaakt moeten worden. Uh, dat dan het alleszins te verdedigen is... dat je in die dunbevolkte gebieden niet meer alles aanbiedt... en dat vrouwen die daar wonen... ja dat die dan niet meer thuis kunnen bevallen. Want ondanks blijkbaar ja. dat het veiliger is... moet, moet je ja. toch wel een ziekenhuis in de buurt hebben. Even naar mevrouw nou, ja, ja. ja dat, ik, ik, ik begrijp het punt. Kijk, en als wij maatschappelijk met z'n allen beslissen... dat dat het punt is waarop wij willen bezuinigen... is dat prima. Maar ik denk dat je wel heel goed moet realiseren... dat betekent niet alleen dat de thuisbevalling gaat verdwijnen... in die gebieden. Dat betekent dat de baby sterft. Sterfte naar alle waarschijnlijkheid fix zal stijgen. En als dat de maatschappelijke dat consequentie dan? is die wij willen nemen met elkaar, is dat prima. Kijk, Dokkum gaat nu waarschijnlijk sluiten. Maar even die babysterfte. Uh, die, die babysterfte. Dat... Mag ik even mag Nee, ik even maar uitbraken. even die babysterfte. Legt u dat even uit. Ja. Ja, hoe, hoe werkt dat dan? Nou, het, het, eigenlijk heel simpel. De afstand tot het ziekenhuis wordt veel groter. Ik, moet je je voorstellen, Den Helder staat op het punt om te sluiten. Van Den Helder naar Alkmaar, naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Ja, Vanuit snap, Den Helder ik. is drie kwartier in de auto. Als maar, jij op Tessel woont of op een van de andere Waddeneilanden... dan is dat ziekenhuis onbereikbaar ja, maar, da, maar het punt was toch altijd dus dat thuisvervanging dus, omdat voor, als je dus naar te ver van het ziekenhuis woont, dan mag je dus niet vervallen. omdat bij de eerste ja. wee... Moet je al gewoon gelijk naar het ziekenhuis. En nu is het pas bij volgens mij 5 ja. centimeter ontsluiting en dergelijke. Ja, dat kijk, als dat als zal toch de niet te groot. Als je tijd grote... hebt vanaf jouw eerste wee om naar dat ziekenhuis te reizen is het prachtig. Maar als jij een prematuurtje hebt of jij hebt uh, uh, bloedverlies of jij hebt andere ontzettende spoedeisende situaties. Dan is een uur naar het ziekenhuis reizen zelfs al vertrek je onmiddellijk op het moment dat het misgaat. Is veel te lang. Maar dus nu, nu, nu de consequentie van die baby's, die gaan gewoon dood. Die babysterfte gaat We gewoon hoger. We hebben omhoog in Nederland al in een redelijk gewidden. hoge baby, babysterfte. En, de, de, de, ja. en dat kwam volgens mij niet uit het onderzoek dat dat per se ligt aan thuisbevallen of aan de afstand. Want in andere ja. landen is dat... Dus wat u daar nu zegt, dat is volgens mij nog niet echt bewezen. Want ook in Nederland is behoorlijk klein. Volgens mij is de maximale afstand ja. die er nu is tussen uh, een, een vrouw die hè, zwanger is en het uh, ziekenhuis is volgens mij 50 kilometer. Dus, dus um, het lijkt me... Voor... Nu, op dit moment heeft u gelijk. Kijk, en, en dat blijkt ook uit de cijfers. Op dit moment is thuisbevallen in Nederland nog veilig. Uh, maar op het moment dat die afstanden groter worden... En ja, je maar ziet dan... dat in de noordelijke provincies al een beetje. Ja, maar dan, gaat het... op, maar dan mag je dus niet meer thuisbevallen. Dan is het dus de, de grote vraag... Uh, ja. wij, we moeten dus specialiseren. Uh, voor allerlei verschillende soorten ziektes is het beter zeg maar, om dus de zorg te specialiseren en dus, het niet meer overal aan te bieden. Dat betekent dat voor die vrouwen in die dunbevolkte gebieden dat zij inderdaad niet meer kunnen thuisvallen. Maar gewoon inderdaad, bij, bij elke piep of zo dus naar het ziekenhuis moeten. Ja, maar de kans is dus dat zij te laat zijn. Be begrijp je wat ik zeg? Ja, ja als ik, als... ik begrijp het wel. Maar, ja. maar, maar dat, dat is volgens mij niet het argument. Volgens mij is dat ook niet feitelijk bewezen dat dat. In, in, nou ja, dat dat zeg maar de oorzaak ja, is omdat de, Nederland behoorlijk nou de discussie, Maar, maar even, even, voor, even, even voor de duidelijkheid, want de discussie ja. gaat nu natuurlijk over de afstand tot ziekenhuis. Ja. Dat heeft natuurlijk ja. alles wel te maken met wel of niet thuisgevallen. Ja. Maar Meili, even ja. terug naar de kern van de zaak. Ja. De keuze voor een vrouw wel, thuis of in het ziekenhuis. Jij zegt die keuze die is niet altijd meer mogelijk. Hoeft niet altijd meer mogelijk nou, te die zijn. Die keuze is er wel. Maar als jij inderdaad in een heel dun bevolkt gebied woont. En volgens mij is dat nu al een probleem. Dat, daar kies je voor. Dat is hartstikke prettig. Ik was afgelopen weekend in Friesland. Fantastisch. Alleen ziekenhuizen en alle zorg is wel wat verder weg. Um, daar hoort dus bij dat je inderdaad voor dit soort dingen. Maar ook voor cultuur. Dat je iets langer moet reizen. En dus, dus en, je en, ook en, niet meer thuis komen. En bevallen. ik vind het ook gewoon hè, en, uh, uh, om nou voor. Elk, het klinkt misschien heel raar, hoor, maar om voor alles binnen en in een klein land als Nederland gespecialiseerde zorg aan te bieden, nou, dan, ja, volgens mij is dat gewoon niet handig. En zeker als je die beide systemen naast elkaar wil laten behouden. Want u zegt het is goedkoper thuis um, thuisbevallen. Ja, dat is voor de individu zo, omdat als jij zelf kiest voor het ziekenhuis bevallen, moet je je eigen bijdrage betalen. Dat is voor een laag inkomen best Ik veel, 300 eruit, euro. Ja, daar hebben wij uh, onder andere mede voor gestreden. Die bijdrage voor de klinische bevalling is okay. verdwenen. Maar even nog tot slot, mevrouw wij uw reactie op wat Mijli Vos zegt, het is gewoon niet meer mogelijk voor iedereen. Ja, en als u uh, zegt nou, het is, is veilig... Maar mij heeft ze het gewoon niet helemaal goed begrepen. ik heb het wel, kan Alleen, we het niet eens. kan een maatschappelijke politieke keuze zijn om in die dun bevolkte gebieden uh, ziekenhuizen te sluiten... En dan kun je ervoor kiezen. Nee, maar dat zegt niet. is gespecialiseerde zorg. Even, even, even mevrouw Verweijken. Ja, maar daar, daar kun je voor kiezen. De, um, ik, ik denk dat heel veel vrouwen dat heel jammer vinden. Maar op een gegeven moment moet er de keuze gemaakt worden. Dat snap ik. Hm. Alleen de consequentie is dat de babysterfte zal toenemen in die gebieden. Daar kan je van uitgaan. Boven de 20 minuten reisafstand is nu al bewezen. Neemt de sterfte toe. Oké, okay. ja. even kort laatste ja. woord voor Maëlie. Heel Volgens kort. mij was het uit het onderzoek, als je dat tijdens de naad heeft geween... Is dat een probleem? Daarom wilde ik ook naar het ziekenhuis. Okay. Dat wilde ik ook van, eh, eerst bij het ziekenhuis. Dus, en eh, zodra het begint, gewoon al gelijk naar het ziekenhuis. Daar is Nederland echt klein genoeg voor Oké, okay. Ik denk dat de discussie nog wel even doorgaat, dames. Hartelijk dank, Rago van Wij gedaan. en uh, mij, liefos, dit is de dag. Zit erop? Kijkt u nog even op de website. Dit is de dag. Nu En na half vier kunt u luisteren naar de villa, Villa Vepiro, met Tessel Blok. Tessel, goedemiddag. Dag Elspet, goedemiddag. In ons juridisch panel natuurlijk commentaren... op het vonnis in de Amsterdamse zedenzaak tegen Robert M. En ik heb Liane den Haan te gast. Zij is directeur van de AMBO. Dat is de belangenorganisatie voor senioren. Zij zet zeer grote vraagtekens bij de nieuwe vakbeweging. De beoogde opvolger van de FNV. En ze is woest dat in het lenteakkoord... de eerder zo zwaar bevoegde pensioenafspraken weer zijn verdwenen. En zij doet er alles aan om dat weer recht te trekken. Zo ook dus zometeen bij ons in Villa VPRO. Eerst het nieuws... Job Boot. Radio 1, het NOS journaal. De Tweede Kamer is niet blij met de plannen van het Waarborgfonds eigen woningen om de nationale hypotheekgarantie te beperken tot starters op de woningmarkt. Volgens de kamerleden leiden die plannen tot onnodige onrust. Ze vinden het voorstel niet verstandig vanwege de stagnerende woningmarkt.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 In het zuiden van Turkije zijn in de Middellandse Zee zes scholieren verdronken. Op het strand werd gewaarschuwd voor sterke stroming en hoge golven. Maar een aantal jongens ging toch zwemmen. Omstanders schoten te hulp, maar konden zes jongens niet meer redden. De Burmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi gaat volgende maand naar Oslo. Ze houdt daar alsnog een toespraak die hoort bij de Nobelprijs voor de Vrede. Die prijs kreeg ze al in 1991, maar toen had Suu Kyi huisarrest en kon haar land niet verlaten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie op de A2-Eindhoven-Belgische grens... daar tussen Meers en Knoop het Europaplein nog steeds 2 kilometer file. En de N631 Oosterhout-Rijen is tussen de A27 Oosterhout-Zuid... en Tilburg-Breda in beide richtingen dicht. Het komt door een ongeluk en na verwachting is de weg om 5 uur weer vrij. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO tot half vijf... bij u hier op Radio 1. 18 jaar en TBS, u heeft het ongetwijfeld in het nieuws gehoord. Dat is het vonnis tegen Robert M. in de Amsterdamse Zedenzaak. Daarover en over meer juridische actualiteit... in ons panel Schuld en Boete na vier uur. En daarvoor praat ik over de levenskansen van de nieuwe vakbeweging... en over de pensioenvoorstellen in het lenteakkoord. En dat doe ik met de directeur van de AMBO... de Belangenorganisatie voor Senioren, Lianne den Haan. En de wetenschap buigt zich over de vraag wat soldaten ertoe aanzet hun gedode vijand ook nog eens te verminken... en delen mee te nemen als trofee. Wilt u reageren, doe dat dan vooral via onze site. Villa Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar eerst nieuws van het sociale mediafront. Twitter gaat het surfgedrag van haar gebruikers volgen... ook als ze niet op twitter.com zijn. Dat maakte de social media site bekend op het eigen blog. Over wat dit nou precies betekent praat ik met Jasper Bakker... Goedemiddag. Goedemiddag. van Webwereld. Wat heeft Twitter nou precies aangekondigd op hun eigen blog? een hele hoop dingen aangekondigd. Uh, een daarvan is dat ze meer op jou gaan toegepast, gaan aandragen, wie interessant kunnen zijn op, voor jou om te volgen. Dus niet iedereen Justin Bieber, maar nee, jij houdt van die en die dingen, daar is deze persoon interessant. Maar daarnaast ook heeft hij aangekondigd, we gaan jouw gedrag veel meer in kaart brengen. Dus als je op andere sites bent en je tweet daar vandaan, uh, dan kunnen we dat in kaart brengen, gaan we ook in kaart brengen, doen we al een tijdje. Um, en als je dat echt niet wilt, hier heb ik een technische uitleg hoe je dat dan kan uitschakelen. Oh, dat, en, en waarom hebben ze dat eigenlijk alleen maar op hun eigen blog gedaan. Kijkt iedereen daar altijd op? Is, hebben ze het zo gedaan dat iedereen dit heeft kunnen zien? Um, ze hebben het zo gedaan dat iedereen het zou kunnen zien als die persoon hun blog in de gaten houdt. Hmm. Maar dat is uh, ja voor veel bedrijven een, een manier van communiceren van het staat toch daar openlijk, dus je had het kunnen weten. Ze hadden misschien gewoon ook een, een tweet heet dat, hè? Een tweetje kunnen ja. sturen ja. Ja, dat naar, naar deze ook en En uh, Dan hebben ze wel hun gebruikers een paar dagen later geïnformeerd met een mail. En dus het mailadres waarmee je geregistreerd staat op Twitter... daarin heb je een mailtje gekregen met ook diverse vernieuwingen... waaronder dat je een nieuwsbrief krijgt met een mm -hmm. overzicht van de afgelopen week. En als je dan even doorleest, vind je daarin ook van... en we brengen je gedrag wat meer in kaart. En als je dat echt niet wilt, zie hier hoe je dat dan... met wat technische handelingen kunt uitzetten. Oké, okay, nou je kan het uitzetten. Dat heb ik gelezen. Je hebt de Do Not Track-knop. Precies. Oké, okay, maar als je die nou niet gebruikt... wat betekent het dan voor je als gebruiker? Uh, nou, dit betekent dus dat Twitter veel gerichter uh, absenties kan... Plaatsen, of kan plaatsen, kan richten aan jou... Mm -hmm. op basis van wat jij zoal interessant vindt. Maar wat, wat gebeurt erop... er dus als jij zit te, uh, nietsvermoedend zit te twitteren? Wat kan er dan gebeuren? Uh, nou, sinds uh, begin 2010 heeft dit een zogeheten promoted tweet... wat dus gewoon een absentie is. En dan kan dus een bedrijf zeggen... nou, ik wil iedereen die bezig is met... nou ja, uh, noem eens wat. Ik wil iedereen die zwanger is... wil ik voorzien van een bericht over mijn fantastische product... voor zwangere moeders. Mm -hmm. En dat kan Twitter dan dus bezorgen bij iedereen die inderdaad zwanger is. Want dat is getrekt gezien, je hebt bezoekt heel veel sites over babyartikelen... dus kans is groot dat je op dit moment zwanger bent. Jijf. Andere mensen worden dan dus niet lastiggevallen met die advertentie, want zijn niet zwanger, dus niet interessant voor de het adverteerder. Het want dit is toch vooral handig voor de adverteerder. Het is natuurlijk vreselijk vriendelijk van Twitter dat ze zeggen... kijk eens hoe wij u bedienen. Niet alleen bedenken wij wie leuk is voor u om te volgen... maar u hoeft ook helemaal niet meer na te denken... wat voor producten u wel of niet zou willen hebben doen wij voor u. Dat is wel ja. vriendelijk, maar het gaat natuurlijk gewoon om advertentiegeld. Het gaat eigenlijk gewoon om advertenties. Ja. Uh, met dan als klein pluspuntje dat gaat om gerichte advertenties. Dus dingen waar je helemaal niet in geïnteresseerd bent of waar je niet van gediend bent, die krijg je niet voorgeschoteld. Maar ja, aan de andere kant, uh, Twitter is een gratis dienst. En uh, onthoud goed, als iets gratis is, ben jij het product. Ja. Jij de gebruiker. Ja, als, precies. Ja, want jij moet verkocht worden aan een adverteerder. Precies. precies. Waarom mogen zij dit eigenlijk zo doen? Uh, Voor zover je ja, weet? mag dit wel. Facebook doet het ook. LinkedIn doet het ook. Uh, het staat vermeld in de privacyvoorwaarden waar je mee akkoord gaat als je de gratis dienst gebruikt. En doe je het echt niet, nou ja, dit, uh, het volgen van je surfdag kun je uitzetten via die do not track. Uh -huh. uh, als je daar geen zin in hebt of in andere dingen geen zin hebt, hebt, ja, dan kun je ermee ja, stoppen. Heb je het idee dat de Twitter gebruikers zich bewust waren van het feit dat Twitter ook gewoon hen volgt en weet waar zij zoal heen surfen? Ik, ik kan me zo niet... voorstellen dat de meeste mensen daar geen seconde bij stilstaan. Nee, ik denk het niet net zoals de meeste mensen niet bij stilstaan... dat je in je Gmail advertenties voorgesloten kunt krijgen... op basis van wat je al bekeken hebt op YouTube. Hmm. Want ook die zijn aan elkaar gelinkt en worden geanalyseerd, et cetera. Ja. Waarom is Twitter eigenlijk nu pas begonnen? Het was dus altijd gratis, maar jij zegt al... gratis is het natuurlijk nooit echt, in elk geval nooit lang. Ze maar... gaan nu pas een soort, een soort verdienmodel, zoals dat heet, invoeren. Waarom hebben ze nou... daar zo lang mee gewacht? Nou, niet zozeer lang weg, maar dit is weer een <gul> volgende stap. En met deze stap zijn ze relatief laat. In die blogpost merkt Twitter zelf ook op van, we doen dit net zoals die en die en die ander. Mm -hmm. uh, maar wat ik net al even zei, april 2010 heeft Twitter advertenties ingevoerd. En ze proberen het voorzichtig aan. Uh, het probleem is natuurlijk, het bedrijf wil geld verdienen, maar als je dat heel snel, heel commercieel doet, dan rennen je gebruikers weg. Ja. En dat zal aanvankelijk langzaam zijn, want sociale netwerken hebben te maken met een kritische massa. Je zit op Twitter omdat je vrienden of je interessante mensen daar zitten. Net zoals Facebook. Maar als er op een gegeven moment mensen weglopen en dan meer mensen weglopen... dan krijg je een snelwandel-effect. En wat nou als al die twitteraars zeggen... we gaan allemaal aan mas die do not track knop indrukken? Dan is het mislukt. Ja, dan, en ja. dan heeft Twitter uh, commercieel gezien... wat dit stukje verdienmodel betreft een, mm -hmm. een probleem. Ja. Maar goed, ze, ze hebben het volgens jou dus in elk geval op een nette manier gedaan... en ze doen het vrij geleidelijk, dus het, het zou wel eens de goede weg kunnen zijn. Het zou kunnen zijn, aan de andere kant, je hebt ook Facebook gezien die geleidelijk wijzigingen invoerde en mm -hmm. dan geleidelijk nog een keer wat wijzigingen en nog een keer wat wijzigingen. Het, het blijft een kwestie van, van opletten. Niet zomaar blind op ja en oké okay, klikken, maar bewust zijn dat als iets gratis is, uh, jou, jij het product bent en jouw gedrag in kaart gebracht gaat worden. En waar tek je zelf die grens? Oké, okay, helder. Jasper Bakker van Webwereld. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tijd dan nu voor de radiocomedie Geluid Loopt... geschreven door Chris Baiema en Jan-Jaap van der Wal. Dagelijks hoort u het wel en wee van de redactie... van het fictieve radioprogramma Focus. In de vorige aflevering ging Chris een auditietape maken... voor de jakhalzen. Ik ga Jan-Jaap van der Wal interviewen, maar dan net even anders. Heel anders. Ah, dat vind ik het wel leuk om mee te doen. Ja? Ik dacht dat je stand-up allemaal kauwgom vond. Ja, ik hoorde dat Janja poëzie leest van Wisława Zimborska. Dat is geen kauwgom, hoor. Die Hans Theo van jou Juist. heeft, dat is kauwgom. Dat is waar. En vandaag hamert de eindredactrice erop... dat de gasten exclusief moeten worden geclaimd. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus. Lisbeth, eindredactrice. Ambitieus.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 Ja, wat wat maar gehouden. weer bewijst dat wij erop moeten blijven letten of iemand wel een uur is. Want gisteren Ach. moesten we wel erg veel plaatjes ja, draaien. Ja, als je bang bent dat er af en toe een stilte valt. Nou, stilte, dat was in dit geval een eufemisme. Ik dacht dat ik in ja, een zwart he? gat werd getrokken. Waar is de damschreeuwer als je hem nodig hebt? Ergens ver weg in ieder geval waar geen signalen meer binnenkomen. Ik vind haar werk heel poëtisch en verstild. Maar het was niet echt radio. Nou, het was echt geen radio. Je wordt met jezelf geconfronteerd omdat haar werk nergens over gaat. Hoor jij nou wat je zelf zegt? Koffie? Ja, lekker. Ik heb een prachtige Ethiopische Arabica. Vol met een vleugje ha zwarte bes. Haar werk laat zich kennen als een essay over het leven zelf. En... Dat kan heel beklemmend zijn, ja. Ja, ik vond het wel een beklemmende uitzending. Dans op de radio blijft toch heel moeilijk. Ja, voor sommige luisteren. Tijd om ons te revancheren, lijkt mij. Oh. Volgens een geheel nieuwe aanpak. Oh. Nou, daar ben ik benieuwd. Ik heb het er met de zendercoördinator over Geen gehad. Over het. Ik neem aan dat jullie inmiddels een latrelatie hebben. Zendercoördinator <laughs> van der Goot. En we zijn het er helemaal over eens. Focus moet haar gasten meer gaan claimen. Claimen? Exclusiviteit. Ah. Dat is heel belangrijk. Ah, exclusief Dat, niet dat is deze ze bij ook. kunststof zitten of bij Opium. Opium. Iedere zaterdag kansloos vanuit Carré. Althans, het staat op de verpakking. Exclusieve. Sinds wanneer doen wij aan exclusiviteit? Je moet je horen, de vraag zou moeten zijn, waarom nu pas? Doen ze bij DWDD ook? Claimen. Nou, precies. Die eisen altijd exclusiviteit. De redacties van PMW en DWDD zitten in één gebouw... en die redacties zijn op constante voet van de oorlog met elkaar. En ze bellen hun gasten desnoods een uur van tevoren af. Nee. Dat ook. Lijkt, mij lijkt het afdwingen van exclusiviteit vooral duiden op het feit dat alle programma's sowieso alleen maar dezelfde mensen vragen, anders was dat natuurlijk niet nodig. Als wij nou eens een podium zouden bieden aan onafhankelijke denkers als Hans Grafflonder... En daar is hij weer, Hans Grafflonder. Waar gaan die gedichten eigenlijk over, Eliane? Over een basketbaltrainer uit nagorno karabakh die het spoor niet overdurft. Nee, nee, dat is Dragajov, een Oezbeekse zwart-wit film. Oh, Jongens, even centraal. Nou, Ik wil grotere namen en exclusiviteit. En daarom wil ik inzetten op Jeroen Pauw. Oh, oh Jeroen, Pauw. Jeroen Pauw, de P van W. Er is een boek uit over presenteren. Daarin zegt hij een paar hele leuke dingen. Die gaan wij dus regelen. Exclusief. Jeroen Pauw, journalist puur sang, masculin. Maar toch ook heel vrouwelijk. Uh, en vroeger met Lorette Schrijver. Bram. Heerlijk stel. Uniek. Zoals die samen een ramp aan de man wisten te brengen. Alsof Bram. hij zelf bij was. Maar toch ook gezellig. Omdat ze met z'n tweeën waren. Uh, en operatie Desert Storm natuurlijk. Schitterend. Zo vanuit de gezellige studio naar Norman Zwartskop. Ik gebruik nog steeds de shampoo. Maar dat is alleen vanwege Loretta eigenlijk. Niet vanwege Jeroen. Bam. Ja. Koffie. Oh ja. Ik vind Jeroen Pauw ja, op een hele prettige manier charmant. En ter zake. Het lijkt alsof zijn hoofd loszit. Dat vind ik schattig. Doen we denken aan van die kleine hondjes... die je op de hoedenplank van je auto kan zetten. Ja, het is natuurlijk wel een man die van aanpakken weet. Ja, maar jij hebt Mickey natuurlijk, hè, Henk? Ja, die 200 vrouwen ga ik niet meer halen. Henk, we drijven helemaal af. Jij gaat Jeroen Pauw regelen. Exclusief. MUZIEK In met dat boek over presenteren? Ja, ik heb het heel druk. En het is niet mijn boek, maar van Marit de Dus ik wil geen gast zijn. Oh, maar wacht even. Ik pak er even een briefje bij. Omdat je de beste presentator van Nederland bent. Ja, dat had je al gezegd. De gedroomde presentator van zomergasten? Precies. En exclusiviteit? Exclusiviteit? Zou ook wel exclusiviteit mogen bedingen? Maar ik wil geen gast zijn. Ja, ja, maar dan wel exclusief bij Focus. Dat je niet opeens ook uh, als, als kunststof belt of opium... Ik, ik, ik, ik wil gewoon... Oké, okay, ik wil wel exclusief nooit in jullie programma zitten. Oh, maar dat klinkt heel goed. Nou, die exclusiviteit heb je dan. Jeroen. Ja? Zou ik daar een persbericht van mogen maken? Ja, dat mag. Henk? Ja? Ik ga nu ophangen. Ja, dankjewel, Jeroen. Zo, zo, Henk. Dat klinkt heel goed allemaal. Wanneer komt-ie? Uh, wacht even. Wat gebeurt er nou precies? We, we hebben exclusiviteit en jij gaat een persbericht maken. Exclusiviteit, ja. Hij nee, komt niet. Maar ik heb dus wel met Jeroen Pauw aan de telefoon Wat? gezeten. Hij, hij komt dus niet, Henk? Voor iemand die na 200 vrouwen nog geen goede keuze heeft kunnen maken... vond ik hem wel behoorlijk stellig. Ik had hem meer dan een twijfelaar ingeschat. Ah, misschien moet ik hem de volgende keer bellen. Tot zover geluid loopt. En morgen wil de eindredactrice alleen nog maar lekkere praters uitnodigen. Ik heb begrepen dat Bram nu niet meer hoeft te komen. En daarom wil ik nu zeggen dat ik uit protest... geen koffie uit het nieuwe apparaat zal drinken. En dus ook niet voor de gasten. En ik hoop dat jullie me daarin steunen. Ik doe mee. Ik ook. En wilt u de serie als podcast downloaden? Ga dan naar villa.vpro.nl. Nieuw lijkt het toverwoord deze maanden in ons land. Nieuwe partijleiders, nieuwe begrotingsakkoorden, nieuwe verkiezingen... en, we zouden het bijna vergeten, een geheel nieuwe vakbeweging. Deze weken trekken de verschillende bonden die samen nu nog de FNV vormen door het land om te peilen of hun leden zich aan willen sluiten bij die geheel vernieuwde en meer democratische vakbeweging. 23 juni moet daar dan uiteindelijk duidelijkheid over zijn. Eén van die bonden is de AMBO, dat is de Belangenorganisatie voor Senioren. En directeur is Liane van den Haan. Goedemiddag. Goedemiddag. U zit in de studio in Groningen. Dat klopt. Uw um, uh, bond, man, ik mag het wel een bond noemen? Ja, ja hoor. Uw bond heeft 400.000 leden of meer inmiddels al? Wij hebben 200.000 leden, maar wij vertegenwoordigen ook de 200.000 FNV-senioren. Ja, precies. Okay. Nou, het is dus geen kleine hè, binnen de FNV? Nee, we zijn de derde in grote. Ja. Um, u peilt in het land, of heeft dat misschien inmiddels al gedaan? Heeft u dat neutraal gedaan, of bent u met een bepaald stemadvies gaan peilen? Nee, we zijn zoveel mogelijk op de feiten afgegaan. Dus de voors en de tegens. We zijn het land ingegaan. Daar hebben we een aantal bijeenkomsten gehad. En er loopt nu nog een ledenraadpleging. Mm -hmm. um, mensen hebben wel gevraagd aan directie Wat vinden jullie ervan? Maar we vinden erg dat mensen zelf dat besluit moeten nemen. Heeft u enig idee, kunt u het inschatten, wat uw, wat uw leden, de mensen die u vertegenwoordigt, vinden? Nou, tot nog toe, uh, als je kijkt naar de bijeenkomst in het land... daarvan hebben alle leden bijna unaniem gezegd... wij willen niet mee in de nieuwe vakvereniging. En wat is het, het, het meest gehoorde bezwaar... Nou, het, het belangrijkste is denk ik wel dat de democratie... en de besluitvorming op dit moment bij de huidige FNV op de macht is georganiseerd. Mm -hmm, daar is en het ook, ook fout gegaan natuurlijk. Daar is het ook fout gegaan. En onze achterban zegt, wij willen dat graag op de inhoud georganiseerd hebben. Um, nou, dat is iets wat niet in het nieuwe plan zit. Dat is één. En twee, we hebben ook met elkaar gezegd... als je een belangenbehartiging wil doen... dan moet je bepaalde groepen moet je bundelen, je moet krachten bundelen. Uh, dus bijvoorbeeld de jongeren bij de jongeren, de ouderen bij de ouderen... de zzp'ers bij de zzp'ers... Maar bedoelt u dan, als, als, als u dit zegt, de ouderen bij de ouderen... dat bijvoorbeeld de AMBO, of, of, of hoe je het dan ook zou willen noemen... alle ouderen binnen die nieuwe vakbeweging zou moeten vertegenwoordigen... Eh, dat het niet uitmaakt uit welke bedrijfstak of wat ze, waar ze zitten? Ja, want deze mensen zijn gepensioneerd. Mm -hmm. uh, en als het gaat natuurlijk om de belangenbehartiging, passen die beter bij ons. Dus wij zouden hen ook willen kunnen vertegenwoordigen. Natuurlijk is het wel zo dat mensen die dan nog bij een sectorbond... bijvoorbeeld een solidariteitslidmaatschap willen hebben... dan moet dat uiteraard kunnen. Maar in die belangenbehartiging is krachtenbundeling belangrijk. Juist. En dat zit er nu helemaal niet in, zegt u. En wat er ook niet in zit, is dat, dat tegengaan van machtsvorming op grond van het getal. Nee, kijk, dus je krijgt vanwege het ene feit interne concurrentie... en daarnaast is het oude wijn in nieuwe zakken. Want als je nog steeds de macht van het getal laat gelden... ja, dan is het nog steeds zo dat je vrienden moet zijn met bondgenoten, en advocaten. wil je iets voor elkaar krijgen. En ik vind, zoals Ambo, en Ambo vindt dat ook... als het gaat om de ZZP'ers en bijvoorbeeld hun arbeidsmarktpositie, uh -huh. ook of vertegenwoordigen zij maar 25.000 leden... dan vind ik dat de stemzwaarte daar moet liggen. Want daar zit ook de deskundigheid. Nou, dat zit er ook helaas niet in... Uh -huh. Daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk dat er gezegd is... de leden moeten centraal staan. Maar als je dan kijkt naar een ledenparlement... wat bestaat uit 120 mensen waar geen lid in zit... maar wel vertegenwoordigers van de bonden... betaalde vertegenwoordigers en de voorzitters... dan denk ik bij mezelf, ja, wat is er nou eigenlijk nieuw? Nou, Wat er nieuw is, is in elk geval dan dat een voorzitter direct gekozen wordt... Ja, maar die voorzitter die moet dan vier keer per jaar verantwoording afleggen... aan een ledenraad van 120 man. Uh -huh. En die moet ook vervolgens nog eens een keer een raad van advies... strepenraad van toezicht uh, uh, naast of boven zich dulden. Dus die heeft bandbreedte nul. Die kan eigenlijk helemaal niks meer. Dat is nog erger dan dat het nu is georganiseerd. En we verliezen al een slagkracht. Hè? De wijze waarop de FNV nu is georganiseerd is natuurlijk niet erg slagvaardig. We hebben uh -huh. dat ook rondom dat katshuisberaad gezien... dat er vanuit de vakbeweging eigenlijk helemaal niks komt omdat we aan het navel staan. Zijn. Ik vind echt dat we ons daarbij ja, de oog uit het hoofd moeten schamen. En dit moet gewoon anders. Nou, uw leden, um, als ik het goed begrijp, zijn het met... de. Want, he, u, u verwoordt hun ideeën, zijn het hiermee eens. Dus de AMBO ja. zal naar alle waarschijnlijkheid 23 juni... niet een van de grondleggers zijn. Heeft u een idee, uh, behalve Abfacabo, wat we allemaal in elk geval al weten... dat die er ook absoluut niks voor voelen, hoe, hoe het verder ligt? Gaat dit überhaupt lukken? Komt die nieuwe vakbeweging er de 23 e ik weet het niet. Ik heb mijn twijfels. Ik weet wel dat de meeste collega's niet erg enthousiast zijn. Dus het is natuurlijk nog wel zo dat we de plannen nog kunnen amenderen... tot 1 juni. Uh, en dan pas 11 juni komt er een definitief stuk. Juist. En, ja, ik heb gisteren Jetta Kleinsma gesproken. een goed gesprek gehad. Ik heb gezegd, wij gaan inderdaad amenderen. Uh, en dan gaan we op 11 juni nog definitief kijken... of ja, onze belangrijkste uitgangspunten of daaraan voldaan is. En, en heeft, u, heeft u een beetje kunnen kijken of er andere bonden zijn... die het eens zijn met... die? Die amendementen die u in gaat dienen? Of dat kans van slagen heeft? Uh, ja, we hebben natuurlijk heel veel al met elkaar gesproken. Zeker als het gaat om dat hele machtsblok wat we nu telkens hebben. Daar heeft natuurlijk iedereen last van. Uh, en als je het hebt over besluitvorming en verenigingsdemocratie op inhoud... daar zijn de meeste van mijn collega's het wel mee eens. Hm, Oké. Okay. Nou, dat moeten we dan afwachten. Laten we even gaan uh, praten over het lenteakkoord. Um, u was, heb ik gelezen op de site daar ook niet onverdeeld tevreden over... of sterker nog, u was eigenlijk behoorlijk boos... dat het zo ongelooflijk zwaar bevoegde pensioenakkoord... wat ook de FNV eigenlijk de kop heeft gekost... Um, althans gedwongen heeft tot vernieuwing... dat dat gewoon weer van tafel is. Ja. En uh, dat dat zeker voor AOW'ers al vanaf volgend jaar... gewoon behoorlijk hard uit gaat pakken. Ja, Vertel eens wat, wat precies uw bezwaar is, heel concreet. Ja, ten eerste is natuurlijk lenteakkoord een heel beroerd woord voor, uh, hè, of een heel het is een mooi woord, maar voor een heel beroerd iets. U heeft een keuze uit ik weet niet hoeveel namen. wandelgangen wandelgangenakkoord, vijf partijenakkoord, noem maar op. Nou, Dan noem het zoals u het wilt. Nou, het Koendersakkoord, ja. Kijk, voor de, het pensioenakkoord is natuurlijk erg bevochten. We hebben daar heel hard met elkaar geprobeerd om een solidair verhaal neer te leggen. Het gaat natuurlijk, als je kijkt naar een pensioenstelsel, dat, dat is ook gebaseerd op solidariteit. Dus we hebben ook bijvoorbeeld heel erg met FNV Jong gekeken. Van wat zijn nou de belangen zowel van ouderen en jongeren? en Hoe kunnen we elkaar daarin vinden? Mm -hmm. uh, minister Kamp heeft gezegd, afspraak is afspraak. En nu ligt alles op de helling. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld mensen die eerder met pensioen zijn gegaan, die AOW leeftijd gaat omhoog. Dus die hebben een gat. De AOW, dat, dat moet toch even nog duidelijk gemaakt door De AOW-leeftijd gaat volgens dit akkoord vanaf volgend jaar al met één maand omhoog. En dan stijgt ja. het zo geleidelijk. En wat er dan gebeurt is dat iemand wel met pensioen kan gaan. Maar dat ja. dan de AOW niet ook al ingaat. Klopt, en dan heb je dus een, een inkomenshiaat, dan heb je een gat. Dat moet overbrugd worden. Nou ja. heeft het kabinet gezegd, dat is prima, daar kunnen wij de mensen bij helpen. Want mensen mogen natuurlijk niet beneden de armoedegrens komen. Uh, maar vervolgens hebben ze gezegd, ja maar als die mensen dan echt met pensioen gaan... dan moeten ze het weer terug gaan betalen. En dan denk ik bij mezelf, dat is een sigaret uit eigen doos. En als je een AOW'tje hebt met een klein pensioen, waar betaal je dat dan van terug? Ja. Nou, dat is een vraag waar ik geen antwoord op heb en uh, u ook niet. Nog niet, nee. nee. Dus dat is een van de dingen waar u boos over bent. Er is natuurlijk in dat hele zwaar bevochte pensioenakkoord... wat nu dus weer van tafel is, was er meer. En dat is misschien wel minstens zo belangrijk... en iets waar uw organisatie zich ook druk uh, voor maakt. Dat is de arbeidsparticipatie van ouderen. Uh, je kan allerlei prachtige beslissingen nemen... en zeggen mensen moeten langer doorwerken en later met pensioen... Als je er dan ook maar voor zorgt dat mensen die boven de 50 zijn... ook eens een keer aan de slag kunnen komen ergens. Ja, daar hebben we natuurlijk als AMBO echt wel een punt van gemaakt. Want die arbeidsmarktparticipatie boven de 50, dat is echt een probleem. Je merkt het eigenlijk ook al wel daaronder. Uh, als er omgeschoold moet worden of er moet gereorganiseerd worden... Ik bedoel, bij omscholing vallen de ouderen buiten de boot... en als er gereorganiseerd moet worden, dan zijn ze als eerste weg. Mm -hmm. Dus wij hebben gezegd dat arbeidsparticipatie participatienota, uh, die moet integraal onderdeel uitmaken van het pensioenakkoord. En daar moeten ook gewoon mensen en middelen voor komen. Nou, dat is inderdaad geregeld en die is nu helemaal weg. En daar is in het, in het Lentakkoord inderdaad helemaal of het Kunduzakkoord moet ik voor u zeggen helemaal, <laughs> helemaal niets meer van over. Helemaal, in niets, helemaal niets meer van over. En dat is natuurlijk toch echt gewoon heel kwalijk, want als je wilt dat iedereen langer gaat doorwerken, dan moet je je daar zowel als werkgever hè, als, als allerlei andere organisaties echt zwaar voor inzetten. En dan moet dat ook ondersteund en gefaciliteerd worden. Want dat komt niet zomaar. Nee. En dat is nu allemaal weg. En dit is dus iets waar u... want uh, ik bedoel, er moeten ook nog verkiezingen komen... Uit, en uiteindelijk ja. een nieuw kabinet. Dit is iets waar u dus enorm voor gaat lobbyen. Waar ja, u misschien absoluut. al mee bezig bent. Heeft u contact nog met, met minister, demissionair minister Kamp bijvoorbeeld? Nou, op dit moment alleen nog maar via de mail en uh, via brieven. Uh, en we zijn natuurlijk wel druk bezig om in ieder geval met de fracties te spreken... en we zullen die lobby zeker voortzetten. Ja. Ja, en op het moment dat er weer een nieuw kabinet zit... dan denk ik altijd maar weer nieuwe ronden, nieuwe kansen. Dat is ook zo. Ja. Er staat meer natuurlijk in dat vijfpartijenakkoord. Het wordt nu verwarrend, we gebruiken nu steeds nieuwe ja. namen. Maar goed, um, als het gaat om de zorg... U, was er, uh, u had er geen probleem mee dat een aantal hulpmiddelen... zoals bijvoorbeeld de rollator, um, uit het basispakket gaan... en dat er wat extra geld betaald moet worden voor een gehoorapparaat. Ja, nou kijk, de hulpmiddelen maken de zorg natuurlijk ook echt heel erg duur. Daarnaast is het zo dat wij al lange gepleit hebben... om dat bijvoorbeeld inkomensafhankelijk te maken. Want mm -hmm. ik neem aan dat u en ik best een rollator zelf zouden kunnen kopen. Maar als je kijkt naar mensen met een heel klein inkomen... kleine AOW, geen pensioen of een klein aanvullend pensioen... die kunnen dat niet. En daar vind ik wel dat, dat het, ja, daar moeten we iets voor kunnen regelen. Maar we hebben ook gezegd, we gaan daar niet zwaar de lobby op inzetten. Ik vind het een veel groter probleem dat het, het eigen risico van 220 naar 320... 50 euro gaat. Ja, dat is uh, een, een probleem. Dat, dat is een probleem. En of de als je... AWBZ, die ook ja. fors duurder gaat worden... Voor, uh, inkomensafhankelijk natuurlijk, maar die gaat echt fors duurder worden. Die gaat een aantal keren meer over de kop dan nu het geval is. Ja, en en dat is de... iets wat natuurlijk ouderen of chronisch zieken heel erg gaan voelen. Ja, de vermogenstoets daar gaat van 4% naar 12% belast worden. Nou, stel je voor dat je ziek bent. Je hebt een kleine AOW, klein, of AOW, klein aanvullend pensioen. Je moet 7,50 euro lichtgeld betalen in een ziekenhuis. Je eigen risico gaat 130 euro omhoog. En vervolgens moet je voor de langdurige zorg... ook nog ongelooflijke hoeveelheid geld gaan betalen. Ja, de zorg wordt onbetaalbaar. Lianne den Haan, directeur van de AMBO. Dat is uh, de Belangenorganisatie voor Senioren. Ook onderdeel van de FNV. Als ik u zo hoor, heeft u het heel druk. Want u uh, ziet niet in de nieuwe vakbeweging de plannen zoals die er nu liggen. Daar moet het een en nee. ander aan veranderen. En u bent ook niet blij met grote delen van het akkoord van de vijf partijen. Dus tot aan de verkiezingen uh, bent u nog wel even onderweg. Desondanks hoop ik dat u nog enigszins vakantie kunt opnemen deze zomer. Gaat vast lukken. Oké. Okay. Bedankt en succes. Graag gedaan. En de villa is zometeen na nieuws weer en verkeer bij u terug met ons panel Schuld en Boete. Natuurlijk met commentaar op het vonnis in de Amsterdamse zedenzaak. Maar veel meer juridisch nieuws. En ook onze rubriek De Vrolijke Wetenschap. Dit keer niet zo vrolijk. Het gaat over een onderzoek naar de eh, drijfveren... die soldaten hebben om hun eenmaal gedode vijand... ook nog eens te verminken en delen van het lijf mee te nemen als trofee. Daar is onderzoek naar gedaan. U hoort het zometeen na het nieuws in Villa VPRO.